Vijf uur. Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Het beloningsbeleid van de banken is volgende week dinsdag onderwerp van een hoorzitting in de Tweede Kamer. Aanleiding is de commotie over de loonsverhoging voor de top van ABN Amro. Er is ook een aantal leden van de Rade van Commissarissen van Banken voor uitgenodigd. en ook vakbonden en beleggingsfondsen. Donderdag is er waarschijnlijk een debat met minister Dijsselbloem over ABN Amro in de Kamer. Een van de mensen die betrokken was bij het neerhalen van de MH17 is mogelijk een voormalige hoge Russische officier, dat meldt NRC Handelsblad. De man is volgens het Nederlandse OM betrokken bij het neerschieten van het toestel en Oekraïne zegt dat hij een Russische generaal-major is die drie maanden voor de ramp uit het leger is gegaan om zich aan te sluiten bij de separatisten in Oost-Oekraïne. Moskou heeft steeds ontkend dat Russische militairen meevechten in Oost-Oekraïne, maar het spreekt niet tegen dat vrijwilligers de kant van de rebellen hebben gekozen. In Zwitserland wordt nog altijd onderhandeld over het atoomprogramma van Iran. Het streven was om gisteravond tot een akkoord te komen, maar de onderhandelaars uit Iran en zes andere landen hebben meer tijd nodig. Er zou vooruitgang worden geboekt, maar er zijn nog wel punten waar geen overeenstemming over is. De grootmachten eisen garanties dat Iran niet werkt aan een kernbom en Iran wil vooral dat de sancties worden opgeheven. Staatssecretaris Mansveld staat positief tegenover een plan om een speciale OV-kaart voor toeristen in te voeren. Met die kaart kunnen bezoekers voor een vast bedrag een paar dagen met alle vormen van openbaar vervoer in Nederland reizen. Het huidige systeem is veel te ingewikkeld, vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. Mansveld is het daarmee eens en vindt dat het OV voor toeristen eenvoudiger en aantrekkelijker moet worden gemaakt. Het weer, buien, kans op hagel, onweer en windstoten, maar ook nog wel wat zon. In het zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 8. Vannacht gaat het regenen, morgen schijnt de zon geregeld, er staat minder wind en dan wordt het een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. DFM. verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Files in de Randstad van 3 kilometer en langer zijn te vinden op de A1. Amsterdam-Amersfoort tussen Blarikum en Eembrugge 7 kilometer. De A2 Utrecht en Bos bij knooppunt Del 6. De A13 Den Haag-Rotterdam voor Delft 3 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum bij Stiedrecht-Oost 9 kilometer na een ongeluk. En vanuit Nijmegen naar Rotterdam staat tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Gissendam 5 kilometer. Maar de weg is wel weer vrij. De A20 gouda Hoek van Holland bij het 12 kilometer vanaf Knoop het Gouwen door een spoedreparatie. A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en Lexmond 6. En verderop bij Werkendam nog eens 5 kilometer. Tot zover de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 25 jaar ZFM in Zandvoort En jij bent erbij I think I've had enough I Positive We can Then I heard you was talking trash. I'm bad. www.zfmzandvoort.nl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 Ja, ik goed Ik goed Ik uh, zie er geen 1%. Vanavond, Darlena en Stijn hier in de studio. En nieuwe Stef en Stijn is bij je binnen een paar tellen. Met onder andere Wonder Why. Blijf pakken. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.